het publiek leuk vindt, en je weet nog minder wat ze niet leuk vinden. Dat is een onkuilbaar raadje. Goedemorgen, dit is een nieuwe dag.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 Pull. Oh.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 En ze is bekend geworden met nummers als vreemde vogels op de Purperhei. En het nummer van de Purperhei heeft ze ook gedaan met Henk van Monkoord. Nou, ze hebben een heleboel werk gedaan. En uh, haar eerste single uh, is dan ook uh, gevolgd. In uh, de jaren 70 uh, maakte ze de eerste singeltje. 19... Ja, ja, ik moet even spieken hoor. In uh, 1973 uh, doet ze het nog een keertje. En dan uh, op de ontdekte sterrenwedstrijd op de BRT. Wij hebben tegenwoordig de X-Factor en de Voice of Holland. Maar vroeger had je de ontdekte sterrenwedstrijd. Dat was in ieder geval in België. En uh, daar werd ze tweede. En zo is eigenlijk het balletje weer een beetje gaan rollen. En zo heeft ze meerdere plaatjes gemaakt. In 1975 een plaatje Vreemde Vogels. Moeder heeft ze gemaakt. In 1976 liefde. Nee, land van liefde. Zeven jaar.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 In elke maand Bijt er eens in, zappel Zo roept die al nog straat Daar zijn de appeltjes van oranje weer Zinaasappelen, sla er kistje in Geld aan de vrouw Die staat er niet vooral Zelf maar uit. Grote, kleine, heb in elke maand. Betere zin, zang als kin, zo roept die man op straat. Daar zijn de appeltjes van oranje leeuw, sapelen sa, een kistje in. Geld aan de vrouw, die staat er niet voor nauw, van je hele hond behoud het de moed maar in. En van je hele maar in. Ze zijn nog geen zo fijn als de appeltjes van Piet van je hele hola houden niet maar in Zo'n vertrouwd geluid En hij verkoopt ze vrij. En is zijn kar dan leeg Dan roept de hele straat het uit Waar zijn de appeltjes van oranje weer Zien als appelen zoek ze zelf maar uit Grote, kleine, heb ze elke maand Beter er eens in, zaklantje kin, zo roept die man op straat Daar zijn de appeltjes van Oranje weer Sinaasappelen, sla een kistje in Geld aan de vrouw, die staat er niet voor En van je hele hole, hou er de maar in En van je hele hole, hou er de moed maar in En van je hele hole, hou er de moed maar in Ze zijn nog niet zo fijn als de appeltjes van Pink Zoek ze zelf maar uit Grote kleinen, heb ze welke maat Wijd er eens in, zat in, Zo roept die man op straat Daar zijn de appeltjes van Oranje weer Sinaasappelen, sla een kistje in Geld aan de vrouw, die staat er niet voor jou. en van je hele hola houdt er een maar in oh. Zijn nog niet zo fijn als de appeltjes van Piet Heine van je hele hoge honderd in het Het leven dat is geen pretje, ik weet er alles van. Ben je bedrukt, verzet maar maak er van wat je kan.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 Op CFM Zandvoort in Zandvoort uit Zandvoort. En Bob Scholten is geboren in 1902. Op 21 februari 1902 was de man geboren. En in 1983 is hij ook overleden. Het was een Joods-Nederlandse zang. Scholten werd ontdekt door Julius Monash... die hem in contact bracht met Bram Gottschalk.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 En als kleinkind heeft hij vele optredens gedaan in tiptoptheater theater in de Jodenbreestraat. In 1931 trad School in dienst van de Afro en bij het orkest van Kovas. Lyons kreeg hij nationale bekendheid met liedjes als O-Mona. en weltrusten. Een huis met een tuintje en we gaan naar Rome. Hij was regelmatig medewerker aan de bonte Dinsdagavondtrein.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 Hier is Loesje? Daar schijnt hij onder andere achter te zitten. En uh, hier is het Wim Poppins uit 1938 met I.H. Holland Dans. En een jaar later zal dan komen Wie is Loesje. Maar nu hier op CFM Zandvoort in Zandvoort uit Zandvoort. Wim Poppink met I.H. Holland Dans. En nu, dames en heren, alle aantreden voor de I.H. Holland Dans.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 Van dijken tot Purmerend, ja, wel een nieuwe schat. Merk je direct dat een ieder kent, de hi hollandans Vader en moeder en grootpapa krijgen een lauwe krant. Ook hoeroepluit van je hopsasa, de hi-ha-hollandans. Holke, bolke, rubie, zoke, holke, bolke, knol. Als je met ons meedoet, raad je hoofd beslist op hoog. Ook tante Neeltje uit appelschaar krijgt weer een nieuwe kans. Glimlachen doet ze de passen na de hi vol Holland dans. En nu opvallen dames en heren, nu komt de polka pas. Eén en twee, draaien twee. De handen in de zij en nu weer de polka Draaien dames en heren, draaien.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 La nacht, de ochtend, de ochtend, de ochtend, de ochtend, de ochtend, de fino a quando, quando, quando, d'improvviso ti vedrò, ochtend,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 En deze plaat was een hit. In 1938 alweer. En erachteraan hoorde u deze fantastische plaat. Van... Uh, ja, Nederlands talent. Echt waar. Het, is, uh, het was wijlen Willy Alberti. Met Quando, Quando, Quando. Ik hoorde hem. Het is nog best een, uh, best een jonge plaat eigenlijk. Om maar zo te zeggen. Maar uh, toen ik hem hoorde dacht ik. Ik kan hem u niet laten ontgaan. Ik heb van de week het album uh, van... Uh,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 Te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 Waar brengen de meisjes je steeds van de wijs In Parijs, in Parijs, in Parijs Daar is elke man, net een Don Juan Jammer dat zo'n mooie droom niet eeuwig duren kan Want al veel te vlug, moet je weer terug En op weg naar huis zing je alleen zacht voor je heen Denk je Bretten verwacht? Waar brengen de wijsjes je steeds van de wij? In Parijs, in Parijs, in Parijs, in Parijs, in Parijs, in Parijs, in Parijs. In Parijs. vanmiddag 1 maart 2011 alweer. Zandvoort uit Zandvoort voor de muziek van de Spelbrekers met In Parijs. En de Spelbrekers was in 1945 opgericht. De Nederlands zangduo bestaande uit Theo Rekkers en uh, Hugo Kok. De heren hadden al in 1943 uh, elkaar ontmoet in een Duitse munitiefabriek... waar ze te werk gesteld waren...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 Is vliegen geen plezier? Want wow. als je me kan niet meer vertrouwen, kan, wat blijf je dan? Zo is het toch maar meer, meer. Als je me kan niet meer vertrouwen, kan, dan blijf je nergens meer.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 Salud! <laughs>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 Achteraan krijgt u nog Eddy Christian met Greetje uit de polder. En misschien, als er nog tijd over is, Leen Jongewaard. met het Blok met mijn opa, natuurlijk. En zo kwam dan ook alweer een eind aan het uh, programma voor vandaag. Aanstaande zaterdag, als alles goed gaat met het systeem, de herhaling in de middag. En anders zou ik zeggen.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 Van de Graan. Vorige week is ze gevonden Met een rood schaaltje om haar nek En in haar brief stond onomwonden Toen Sjaak op reis ging werkgeef En de moraal van dit gebeurde Tot zover het ritme van ZFM, ZFM. Via de kabel op 104.5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 In Egypte is het proces begonnen tegen oud-minister van Binnenlandse Zaken Atli, Die wordt beschuldigd van corruptie. Enkele dagen na de val van president Mubarak werd hij aangehouden. Voor het zwaar bewaakte gerechtsgebouw stonden enkele tientallen betogers. Ze beschouwen oud-minister Atli als een moordenaar. Atli zou het bevel hebben gegeven om te schieten op de betogers op het Tahrirplein in Cairo.